Wij beginnen onze zogerles 122. Het is net de dagen van eh, grote verwachtingen bij mensen, eigenlijk over de hele aarde... Zijn voorbij. Waarbij. Men. Verwacht dat er. Licht komt. Liefde komt. Verlossing. Dichterbij komt. En. Veel gezinsleven. Veel met elkaar opschieten. En. Alles wijst erop dat. De mens moet zich met een, ander, met een ander verbinden. En toch zijn, heb ik ook op de een van die nachtlessen, dat bestempeld als dagen van duisternis. Het is niet, wij weten wat duisternis is. Ja? Dat duisternis is, ...als men probeert goed te leven... ...en ervaart duisternis... ...dan is het opbouwend. Het is niet dat de mens... ...duisternis opzoekt. Maar... ...met al deze vreugde... ...en... ...voorbereidingen daarvoor... ...en uitkeken ernaar eigenlijk... ...een hele jaar... ...denkt men eigenlijk... ...verwacht men zoiets. En... Met eten, met drinken, met alles wat je, wat je kan zien. Met vele illuminaties van buiten. Van binnen uh, ervaart, men, ervaart men ook een flinke dosis duisternis. Als men eerlijk is, dan verwacht men, dan ervaart men dat. Uh, niet alleen met, met die, die dagen, ik zeg het als voorbeeld, omdat we kunnen dat voelen. En dat komt om één bepaalde reden. Dat men die vreugde, dat vreugde ervaart niet door het opbouwen van je eigen kilim. Van je eigen kilim ten aanzien van het licht. Maar Via een bemiddelaar. Via de kilim van iemand anders. In plaats van jouw eigen kilim. En ook dat is goed natuurlijk. Voor alles is er plaats. Maar het feest. Wat is het feest? Het feest is wanneer ik uh, mee instel. ...op een golflengte... ...op de manier dat ik... Uh, ...deze wereld... ...al is het maar voor een tijd... ...voor een tijdje dat ik... ...mij met het eeuwige bezighoud... ...dat ik de hele wereld... Uh, prijsgeef En dat is iets dat... Bij het leren van de Kabbalah kan je dat doen elke dag. Elke dag, dat is het feest. Het feest, een lichtfeest. Dat is het feest wanneer je induikt in, via jouw kilim in de heilige tekst. En dat is wat wij gaan vanavond ook beleven. Probeer alles van je af te zetten wat je gehad had in die dagen mooie dingen, slechte dingen geweldige gevoelens, snare gevoelens of beden samen en concentreer je absoluut op jezelf maak een feest voor jezelf niet een feest toegewijd aan een verhaal van welke kant dan ook. Van welke kant dan ook. Maar een feest dat jij en het licht. Dat is feest. Ik herinner mij, ik ging met mijn vrouw naar de beste plekken in Jeruzalem. Om daar te vieren, sokkoot. Yom Kippur, al die alle feestdagen, geweldige dagen van de nazomer, vele uh, jaren geleden. En een speciale plek in Jeruzalem, waar het echt um, kennis van de Torah enorm was, en toewijding et cetera. En, uh, maar, terwijl die, dat, dat feest, al die feestdagen plaatsvonden, liep ik daar uh, langs de straat en, zo. en ik voelde verdriet. Verdriet en ik voelde, ja, het is feest. Waarom voel ik dan niet van binnen mijzelf? Maar ook weer een verhaal. Duidelijk. Dus, ander verhaal, maar dan een verhaal. en verdrietig. Want jij voelt van binnen niet de bevestiging dat jij meedoet. Nee, het is uiterlijk, het is van buiten het is illuminatie van buiten De mensen lopen daar op straat, het is geweldig daar in Jeruzalem wat op die dagen is vooral in die streken daar maar waar geweldig mooi met al die kinderen inderdaad en, en, en, en, en natuurlijk dan overgaven je voelt wel dat iedereen voelt daarvoor iedereen zichzelf voorbereid daarvoor en ik voel net voelde net of ik het buitenstander was. En zo... So is het... Uh, opbouwend is. Om... op die manier voelen je jezelf... buitengezet... in deze wereld. Terwijl je doet alles mee... alles loopt goed... alles... Uh, je voelt dat jij vooruit gaat... in allerlei opzichten... en toch... De plek van jou zelf moet, moet jij ontdekken. Jij ontdekken en niet een organisatie, welke dan ook. Uh, al heeft die organisatie, een bepaalde organisatie al bestaat al een paar duizend jaar of zo. En laat zij dat doen wie dat wil. Maar uiteindelijk... De mens moet komen tot teta-teta relatie met de schrijver. Teta-teta niet vluchten. En dat is wat wij proberen te doen hier op de zogerles. Het kan niet anders. Zogerleren uh, uit een massageestgevoel kan men niet doordringen. Er komt niet tot dit en relatie. En dat is alles wat we willen. Dus elke, telkens wanneer we leren zogeren, moet het feest zijn. Feest betekent dat jouw kilim voelen dat zij uh, meedoen. Jouw kilim. En niet een kilim van een verhaal. En nu beginnen we verder. Gaan we verder met onze zogertles? Het is pagina samen zijn 67 en wij beginnen dan de regel 7 van de zorger zelf het is een zeer speciaal uh, mamaar van de zoger wat wij leren waar krachtig wordt verteld of verteld eigenlijk ervaring wordt doorgegeven aan ons van die grote Rabbi hier. Dat hij ziet de engelen. Hij zag eerst Rabbi Shebon en zijn zoon, dat die door op de vleugels van de engelen gebracht werden naar hogere yeshiva, naar het, de, het, leer, de leer, het leerhuis van Memtet, van de aanvoerder van de engelen, wiens zetel is in Yetzirah. En dan, die wachten op hen, en dan, oh, zij wachten hen, op En dan brachten ze hen terug. En nu brachten ze hen terug naar de yeshiva van Rabbi Shimon. Het leerhuis van Rabbi Shimon. Hij zegt niet waar het, waar het zich bevindt. Maar het is afdalen ten aanzien van de yeshiva van Memtet. Dat heet yeshiva van de rakia van het uitspansel. Dat is dan de Yeshiva van Memtet En dan laat hij hem, laat hij Rabbi Shimon en zijn zoon naar, naar de Yeshiva van Rabbi Shimon. Dus het moet zijn dat, dat die Yeshiva is lacher dan dan Wa, wat ze bereiken zelf. Dat is iets anders door hun studie, waar ze komen. Dat is iets anders. Maar die Yeshiva zelf moet lager zijn. Waarschijnlijk in de ASIA. Maar, we zullen zien, hij zelf zegt dat niet. Wij gaan verder, we zullen zien, wat er verder gaat gebeuren. En dan hij hij ons vertelt dat er twee kito's zijn, twee klassen zijn, twee categorieën van die rechtvaardigen waren, die tot wie riep uh, de orakel, zo'n verkondiger, de stem? Riep tot hen en verschillende dingen had gezegd tot, vers, tot de ene en tot de andere groep. Maar op de manier dat, dat hij liet weten dat beide zijn belangrijk. En beide vormen het geheel. De regel 7 uh, van de tekst van de Ari. Wat nun hei. Interessant is dat ik heb het gezien ergens. Wie de zoger soms wat geleerd hadden over boeken. En die, deze passages die gewoon halen ze weg. Het is, het is speciaal, waarom? Weet ik niet, maar. Om gewone mensen in onze wereld te laten iets vertellen, iets over engelen, dat is al iets wat lachwekkend is. Ja? Omdat, ja, dat is. Dat is daarom haalt men helemaal dat weg. En, maar wij halen niets weg, we gaan gewoon. Leren zoals de zoger is opgebouwd, op die manier leren. En later zullen we stap voor stap, we zullen leren van die engelen, dan zal je ze aanvoelen. Dat is net of jij ermee te maken heeft, alsof jij contact, niet alsof. echt daadwerkelijk, jij zal stap voor stap die engelen leren bij naam. Bij naam betekent dat jij zal de eigenschappen van die verschillende engelen aanvoelen. Aan hun naam en aan hun, aan hun aan hun naam kan je ook zien hun functie, hun krachten. De uh, kal zeven. Oot nun hei. Vijf en vijftig. Ad ho chi. Kama kama kama min hevraya. Sacharnia Kol Inon Amudin de Kajamin. Ad hocha intussen. Hama Zachej, terabichia. Zach Hej, feile van de KAMERADEN Die, die ook de Torah leeren, Kabbalah leeren. Sahra nechol inon amudin de Kajamin, die omhulden, omringden al deze lichtpilaren, die stonden, die daar stonden. Punt. De volgende pagina. De pagina Sabbah, het 68 regel ein van de Zohar. We Hama de Salikulon, Lemitiefta de Rakia. Ilen Salkin, we Ilen Nachtin. We Eila de Hulgu, Tvei Hama Mari de Gaddafi, De Gave de Atei. De vorige pagina nog. Ah nee, deze pagina. De eerste regel. We gaan aan hij zag de salikulon dat men verhief zij, le mitiefte der naar de mitiefte Israël Yeshiva in het Aramees. Naar het leerplaats. Letterlijk de zitplaats, maar dan is het de, leerpla de leerplaats of het leerhuis van de Rakia, van het, om, van het uitspansel. En dat is dan van die memtijd Elen in de ene die stegen op, we eilen nacht in en de anderen die dalen af. We eilen de Kulhu en boven allen twee gama zag hij Mare de Gaddafi, de meester, de heer van de, vleugel, gevleug, van de vleugels, dus de, de, hoge, de hoogste engel. De Ate, die aankwam. Punt. De vorige pagina, Samar Zijn. 67, de linker kolom, Hasulam, de regel 19. Wat nun hei. De, refer de referentieletter, nun he? 55. Ad ho chi kama vehule intussen zag hij vele weghoelen enzovoort dubbele punt betogkach 20 Ra' harbe mina haverim, misavim misaviv kol ha'amudim eenentwintig ha'amdim -um vera'a Simaalim, watam Leishiva, Shel wein twintig Harakia. Eiloolim, we eilo your team, Ule mala drieentwintig Michulam, Raa Baal haknafim, Shuhu metatron. Mo, kunnen zeggen? Vierentwintig. Shei, ba, shehayaba. Punt. 19. Na de dubbele punt. Betoch kach, intussen. 20. Ra'a, hij zag, harbe, minah haverim, feilen van de kameraden. Kijk naar het woord kameraden. Haverim, haverim, haver. Wij We weten het, ja, gaber, gaber" zegt men zo in Amsterdam. Maar van het woord gaber, van het woord verbonden zijn met elkaar. Kijk hoe dat in deze taal, wat betekent kamerad? Eh, eh, kameraden kamerade betekent degene die gaber, die verbonden is met de ander. De hij zag dus vele van die kameraden van gaberiem, Misaviv kola, amudim, rondom alle amudim van, van, van de pilaren, van alle pilaren die er stonden. Dus die grote eh, rechtvaardige, recht, groter eh, rechtvaardige, tzadikim, zoals we zeggen. En waarom, waarom noemt hij hen pilaren? Pilar Amut altijd, altijd verwijst naar de middelste lijn, De middelste Dus zij die bereikte dat die klommen omhoog via de middelste lijn. Want Pilar kan alleen staan eh, doorgetrokken worden qua krachten via het lichaam via het lichaam. Dus via het lichaam van een partsoef. Dus Jezus verbindt zich met de Tiferet en verder dat is dan pilar via de middelste lijn. Dus hij zag die vele van die kameraden die rondom alle pilaren die rondom die pilaren stonden. shiva en hij zag dat men verhief zij naar de yeshiva, naar het leerhuis van de rakia, van het uitspansel. 22. We eilen oliem, de ene die stegen op, we eilen Jordim en de andere die dalen af. Oele 23 mikulam en boven Allen. Ra'a het ba'alachnava'im zag hij de heer van al die engelen en engelen kijk nog hoe hij noemde, zoger noemt hier engelen uh, gevleugelde, hij hey, zei vleugels hebben ze memtet het ik heb het eerst uitgesproken voluit, maar kijk naar dat woord wat staat uh, een keer kan ik het uitspreken, maar dan uh, proberen we dat niet te doen uh, om bekende redenen. 24. Shehayabah, die daar was, die daar, die daar aankwam. 25. Waar, waar gaat het over? 25. Pirouche. De uitleg. Ba'ot, shahakaruz, kara, hura, a, kama, zesentwintig. Min ne shamot, ha tsadikim. A shayahot, leotan, bet, zevenentwintig, kitot, hanal. Mi, misaviv, kol, inon, amudin, de achten twintig. En de shamot had ze dik inm, ze De rabbi Shimon. Wraa aotan olot le De volgende pagina. Samen Hek. achten zestig derrechter kolom en alsulam. De eerste regel De Aloume gaan jij doen. En nu gaat hij ons uitleggen, maar krachten wat zag hij dan? Zag hij dat gezichten zag hij iets materieels? Oké, okay, hij zegt hij zag die al die, al die al die collega's en anderen. En hij zag zelfs de memtet. Maar hoe zag deze? Daarom zegt hij ons: 25 en de de eitleg. Baotscha karuskara terwijl de orakel rip hu raa kamamina neshamot Hij zag. Een aantal van die van de zielen had Sadikim van de rechtvaardigen, van de rechtvaardigen, die betrekking welke zielen betrekking hebben op die twee categorieën zoals boven gezegd werd, want de orakel heeft geroepen. En zij kwamen eraan, de zielen kwamen eraan. Zo gebeurt het ook in de, in de studie wanneer we doen. We zien dat niet, maar het, het is gebeurd. Dat is als we spreken over die dingen en als we leren langzamerhand zal je dan zien dat ook met jou moet het zo gebeuren dat jouw ziel ook meetrekt. Wat jij leert moet je meetrekken. En dat heeft hij gezien, dat de orakel heeft um, geroepen. En de zielen die trokken daar naartoe, van de beide klassen, van de beide categorieën, die uh, zachten die, die, die zielen in, in overeenkomst naar regenschap. Dus hij riep, tot zielen, de zielen van de, van de eerste categorie, en zij kwamen daar naartoe, naar de plaats waar hij, waar hij vandaan riep, en zij die de overeenkomst hadden met die krachten met die plaats, dus die, de zielen van de tzadikim, van de rechtvaardigen, die wie, wiens zielen uh, van het zieloed zijn, die kwamen daar naartoe, en de andere categorie die kwam op hun plaats waar zij ook thuishoorden naar hun correcties, naar hun bevattingen. 27. Misaviv, Kool, Inona, de Kajamin. Rondom, dus alle die zielen die waren, dus rondom al deze. Pilaren die daar stonden. Rondom betekent dat zij. Wat betekent rondom? Dus die. Die, die beide groepen, ja, beide categorieën rechtvaardigen, die stonden daar rondom die pilaren die daar waren. Dus die nog dieper waren, die nog groter waren. Rondom betekent dat zij omhulden hen. Dat zij kwamen tot bevatting als omhulsel, en van binnen hen straalde die die lichtpilaren, dus die die grote rechtvaardigen die daar al geweest waren. 28. En hij gaat ons vertellen, wie zijn dat? Hene schamota Dat zijn de zielen van de rechtvaardigen die al waren in de mitivte de Rabbi Shimon in, de, in het leerhuis 29 van de Rabbi Shimon. Weraavot dan en hij zag hen opstegen. Le naar het leerhuis, de volgende <toss> pagina, samengeed. 68, de rechterkolom, Hasulam, de Rakia, naar, naar het leerhuis van de Rakia, dus die stegen op van het leerhuis van Rabbi Shimon, stegen ze op naar het leerhuis van de Rakia. Dus, en dat is, van het rakia is dat uh, uitspansel. En dat is dan het leerhuis van de memtet. En dat is, hoogstwaarschijnlijk is dat in de wereld, jetzera. Dus, zij stegen op. Mehen alu, mehen yardu. Sommige van hen, die stegen op, en de anderen, die daalden af. Punt ki kita alef. Twee alta we kita bet jarda, We ze shomer elen salkin drie, ve nachtin. punt. De eerste eerste ki kita alef. van de eerste categorie dus de eerste groep de eerste klas letterlijk Twee alta steeg op, wikita bed, terwijl de tweede klas jarda af, dalde af. We zijn zo, maar dat is wat is overzicht. Ilen salken als de herameis, deze, deze, de ene, die, die steeg op, drie, we Elen nachtin en die anderen. En deze letterlijk uh, daalde af. Zie, het woord ander wordt niet, ager wordt niet zo vaak gebruikt. Ja? Men zegt, deze stegen op en deze in, het, in, ja, in deze taal zegt men dat zo. En deze, die dalen af. Men zegt niet een ander. Omdat een ander kan betekenen een heel ander. Dat ja, kan betekenen van een andere categorie, helemaal van een andere categorie, van de citraag. Daarom gebruikt men dat niet. Kijk nou, hoe voorzichtig moeten wij in het geestelijke, hoe voorzichtig moeten wij te werk gaan. Want als je zegt, ah, ah, her, ander, dan kan je aantrekken ook de krachten die ook daarmee te maken hebben. Het is niet anders, het is, wil jij verder, wil jij... Zuiver jezelf. Wil je echt een zuiver leven ontvangen? Dan moet je daarmee rekenschap houden. Kan niet anders. Vrees, vrees van Hashem moet zijn. Jouw vrees moet groeien. Men kan niet komen tot liefde. Zonder eerst te komen tot uh, ontzag. Ja. Tot, tot, tot vrees van Hashem. De hemel. Kan niet. Waarom niet? Omdat eerst moeten we doorkomen via de... Asiya, Yitzira. Steeds omhoog. We kunnen niet zonder dit Zonder Asiya. Hoe kan je dan naar boven komen? Hoe kan je komen naar een vierde verdieping? Als je nog niet bent binnengekomen in het, op de begane grond. Dus er is niets anders te doen. Door de, door de vrees. Vrees betekent dat jij, dat jij leent, je lenigt, ja, als, als, als, maakt jezelf ontvankelijk voor het licht. In plaats van dat jij stoelt op je, op jezelf, onder jezelf, als het ware op de muur. En op de steen. Dat jij maakt, dat de steen of muren je maakt het, uh, ...poreus. Door als, hoe kan het poreus worden? Dat is alles wat je hebt. Dus jij, ik, onder mij zit mijn ik, mijn ik. Ja, dat is echt mijn ik. Ik, ik, ik. En als je dat poreus gaat maken... ...dan betekent dat jij... ...een stukje daarvan opgeeft. Van jouw ik... ...om, om dat daarin... ...in dat steen, dat daar komt... Uh, het licht. Dat eeuwigheid is. En niet ik. En dat geeft leven. En het kan niet anders. Dus. Jij moet ook meten. Het is als een meetpaal. In hoeverre jij gaat vooruit in de Kabbalah. Wat ik in jouw eigen vooruitgang is. Dat jij wordt Meer. En krijgt meer Jiraat Shamay. Meer wordt de het ontzag voor de hemel wordt meer krachtiger en krachtiger. Want samen dat is dat het ontzag voor de hemel vormt de, de voedingsbodem, de bodem voor de liefde. Geen liefde is mogelijk zonder een bodem. Eerst een bodem opmaken, laten het licht een bodem opmaken van je eh, eh, de, de, de, de angst voor de angst niet de angst, maar de vrees voor de hemel. Betekent, eh, eh, zoals we hebben geleerd, om steeds in die vier verbonden na te leven. ...prijs om niet te... ...niet te zondigen. En langzamerhand... ...het is niet een iets dat het... Uh, ...zo een beetje... Uh, ...bedrukkend is of zo... ...of para... ...dat het... Al ...jou onttrekt, als het ware... ...van alle spontaniteit. Je wordt juist spontaan, want je, het is niet... Uh, ...dat zal niet... Uh, minder worden, of zelfs meer spontaan worden, maar dan de ware spontaniteit, dat het lampje altijd brandt, dat Atheritie altijd, altijd contact met die Atheritie zot. En steeds, yes. maar alle vier, vier verbonden moet je dan wakken over, alle vier verbonden, dat wakken, dat wakken, dat is het ontzag voor het, voor Hashem, het wakken over jezelf. Niet meegesleurd te worden. eigenlijk Niet meegesleurd door jouw eigen slechte neging. Want alleen alles zit slecht alleen in ons, niet in iets anders. De omgeving. Jij bent de, degene die dan uh, bepaalt wie jouw omgeving is. Je kan niet zeggen, ik ben zo, ik zit in die, in die omgeving. De mens kan kiezen zijn omgeving. Alles zit in de mens. Dus de liefde pas kan groeien en uh, floreren op een basis van ontzag voor de hemel. Hoe kunnen we dat vertalen in prachtige die woorden die een beetje religieus aandoen? Hoe kunnen we die vertalen in de, in de kabbalistische termen? Malgoed, de uitstraling van de malgoed is... Onsach ja, van Hashem. Onsach van de Hemel. Waarom? Mal goed kent al Zimtzum. En alles als, wat is en, hoe komt dan het onzag onzag komt als gevolg van Zimtzum. Wie zichzelf tsimtsum oplegt. Wie äh, meedoet aan Zimtzum. En zonder Zimtzum is de mensheid geen je kan geen relatie tijd relatie opbouwen met het licht. Elke opleggen van Simtsum betekent hieraat betekent de vrees van de hemel. Dat je of niet. Maar dat is dan liefde, dat is dan de volgende, dat is wanneer de... Maar goed zich verbindt, nu verbindt zich met de zeer en beide steken op naar de abouima en bekleiden abouima, dan hebben ze liefde. Waar kan je anders liefde krijgen? En dan kan je die liefde ook vanuit de abouima trekken naar jezelf. Alleen op die manier, beneden in onze onder de HZ. Er is geen liefde, er is geen beeld van een mens. Dus we moeten omhoog, daar bekleden. Goch in Bina, in Tien Svirot bij mij. Waar is Abou Yimah bij mij? Bina. Dat is mijn Abou Yimah. Ja, elke Tien Svirot, in elke toestand heb ik Abou Yimah naast mij. Dus boven mij. Dus moet ik alleen naar hen op, opklimmen. En dan ga ik daar naartoe en daaruit verkreeg ik dan liefde en dan kreeg, ga ik met die liefde weer terug naar beneden. Maar beneden liefde verkregen. onmogelijk. Ja? Adam Adam heeft geprobeerd en vele anderen hebben dat geprobeerd en, en het kan niet. Het is gewoon zelfs theoretisch niet mogelijk. Uh, waar staan we? Huh? Drie, naar de punt. drie naar de punt, de rechterkolom drie naar de punt. Dus hij zag dat de, de, de, de ene die dalde af, die stegen op, en de andere dalde af. Punt. Ki ken hem in. ze lasse kifie vier kriat. Akarus. Shelekita Alef amar, istaklu vechamu. vehamu. 5. Ulekita bet amar, it arru. Punt. 3. Ki hen hem, in, zeleze. Kijk wat, wat betekent dat, dat ze die omhoog gaan en die naar beneden trekken. Want zo. So op die manier helpen ze elkaar. Kifi kreata karus, volgens het roepen, het van de orakel. Vier. Schelle kita alle mar, welke orakel zei te de klas, de eerste klas. Is dat Kijk nou aandachtig. En kijken is betekent dus uiteraard. We gaan moe en ziet vijf. U legt het bed. Terwijl aan de tweede klas, die lager waren, Amar zei, hey, taru, wek jezelf op. Ontwaak misschien. Zes. Veraa a. Ki mehiterorutan shelkol ei luhanishamot zeifen. De hainu. mikoh bet kitot jahat. memtet acht. Mimitifta dile. Lemitifta Dirabi shimon. Deze is de oudste vijfde. de oudste vijfde. Deze de oudste vijfde. Deze is de we Eila de Kulgu pirusho Kmo? mikor, Kulam. En ook een twaalf of de hu de mentet put. Zes. Vera a en heizach, rabihia Zach. Mit orroetan, shell kol, eilu Dat door het opwekken, door het zich opwekken van al deze zielen. zeifen, de Aino, dat wil zeggen. Mij bet kitot ki tot door kracht krachten's twee deze klassen. Jarat mentet dalde af, mentet. acht. Mimitief dile, van zijn leerschool. Limitiefta Le de Rabbi Shimon, naar de Mitifta, naar de leerschool van Rabbi Shimon. -neken -ha -ha. en hij zweerde, en, hoe zeg je dat, van het zweer een zelfstandige naamwoord. Huh? Nee, een zelfstandig naamwoord. Eid, en hij en eid, zweerde een eid. Delika man, zoals hieronder zal verteld zal worden. We zegt Schomer, en dat is wat de zogger zegt. We eila de kulhu en boven allen Hamatin Mare de Gaddafi zag hij de aanvoerder, de Heer des Engelen, de have Ate, de have Ate, die was gekomen, we hoe, Ome oma, en hij zweerde, en eet en eet elf, ki, want, we elen de pirusho want boven allen betekent kmo mikohulam. Dat betekent, uh, in dit geval zegt hij, dat betekent zoals krachtens allen. Alle aanwezigen. Twaalf. Umare de Gaddafi en de heer van de gevleugelde hoe memt het dat is de memt het we zullen leren ook op zijn plaats over deze naam ook memt het want in de absolute nog een keer in de absolute hebben we Zeiranpin ja yeah, in dat in dat operationeel systeem dat is de naam Ziranpin, is de naam van Hawaïa En daar dus de, de en terwijl in de in de in de bia in de bia, daar zijn al klipot. Hawaii kan zich niet verbinden met klipot, de naam van de Hawaii. Dus daar in de BIA hebben we dan een kracht van dat Mamtet dat die ook naar heet, en knecht, een andere naam is van hem, knecht, ten aanzien van Zerenbin natuurlijk. En, vergelijkbaar met Moshe, en, eh, de opvolger van de Moshe, bijvoorbeeld. Yeshua benoemd, ook werd als knecht genoemd, ten aanzien van naar, werd ook genoemd, ten aanzien van Moshe, gewoon als, als parallel. And his yeah, zaitel source, you got himself, is in Yitzhura. No, but I had first, well, said, that his is also in Bria. I've also well as he said that in the Bria. And I would is it so that all saved in Partsuf, three, three deiling. is also the zaitel from the memtet. Is that I zijn hoofd, roos is in de Bria. Zijn Hougouf, zijn lichaam, is in de Yetzira. En zijn onderstel, zijn voeten, zijn in de Asia. En daarom spreken we naar, niet naar het hoofd en niet naar de voeten, maar naar het lichaam. Naar, de, naar het hoogste gedeelte, het belangrijkste gedeelte. Dat, dat eigenlijk uh, het kenmerk is van een geestelijk object. Duidelijk. Altijd kijk goed. Als je hebt een sfera, gewoon altijd kijken naar de principes, naar een geestelijke, naar de geestelijke wetten, dan zal het makkelijker zijn. Dus al, kijk daar naar elke, alles wat in het ge alles wat leeft, heeft drie delen. Hoofd, ja, drie delen van de partsoof. Of Sfera sphira ook heeft een bovenste gedeelte en het onderste gedeelte en de middelste gedeelte. Wie, welke gedeelte is de vertegenwoordiger kenmerkt, kenmerkend is voor die bepaalde sphera. Alleen de middelste, de middelste, duidelijk, want de middelste is kilim. Goed altijd opletten, in het hoofd zitten geen kilim. In het, ho in het hoofd zitten, wat zit in het hoofd? Mogen. Eigenlijk morgen. Het is, het is licht dat eigenlijk uh, bekleed is in zo'n in zo'n dunne laagjes, uh, waarin dan uh, de morgenlicht licht bekleed zich, dat is morgen. Maar geen licht, dus, uh, geen kilim, sorry kilim. Die zijn altijd in het middenstuk. Dus ook die memtet de inzetel is uh, in het in de goof en de goof is de middelstuk van de bia en dat is yetsira. We zullen ook leren dat ook hier is het opbouw is not net zo als in het in het hebben wij wie, hebben wij zierenpijn en nukwa, ja, of mal goed van het En hier hebben wij memtet en een vrouwelijke dat is eigenlijk waar dit is net als nukwa van de siloud. Een vrouwelijke partner als het ware van die van memtet is. Uh, de volledige naam is... Saldafon. Ja, dat is dan de vrouwelijke... vrouwelijke... ...de vrouwelijke kant... ...en dat is dan die zetel in de Assia. Oké? Okay? Maar altijd proberen te zeggen... ...alleen de eerste twee letters. Dat is ook... ...mijn grote leraar heeft mij ook zo geleerd, ai. Dus... Uh, ...de eerste twee letters is... ...samig... ...noen, ja... Dit als sandalen. Van het woord sandalen. Ja, waarom, omdat dit, ja, waarom is het? Omdat dit asia is. is dit als sandalen. Dit als iets wat vormt een voetstuk. En daarom is het samen genoemd Oké. Okay. Uh, en nu gaan we verder naar de volgende hood. Drie. De regel drie. Uh, van de zoger Ot od nun vav vihu ume uma de shama shama meachore parguda de malka mefachet me pa me, mepav, me Bepaket pakket fir Yoma joma. We leilata die schivet le afra. U Beitin bij i bij bij Bahu shaata. Bid lat de Samen steht, de eerste reichel van de zoogal. Meja, vetishen, rekien, wehulhu, mirtatin, wezaien, kamen. Punt. Dus Rabihia steeds ziet dingen en hoort dingen. En hij wil dingen. Hij wil tot onthulling komen. Hij wil dingen herinneren, herinneren wat zijn uh, probleem was. Dat hij dacht dat Rabbi Shimon, omdat Rabbi Shimon komt van de maalgoed, de Malgoed, dat die verslonden wordt door de aarde. En nu kreeg hij dan die, door zichzelf op te wekken, door zoals we hebben geleerd dat hij. Uh, vaste en alle andere dingen die zichzelf um, opgewekt had. Nu krijgt hij alles wat te zien in zijn, in zijn visie. Naar krachten geeft je dat altijd zien, waarbij hij als resultaat waarvan zal hij, om te komen eigenlijk tot de bevatting. Alles wat hij ziet is... Actief wat hij ziet is niet iets dat hij uh, een visioen krijgt dat hij ergens slaapt of hij duizelig of, of, of wat het dan ook is. Hij is actief bezig, hij wil bevatten, hij gaat omhoog in zijn visie, in zijn overgave. Nee, de kabbalist doet niet zo met, met, met al, die, al die half uh, zweverige dingen. Kabbalist wil, wa, weet wat hij wil en tegelijkertijd zichzelf ontvankelijk maakt en tegelijkertijd zichzelf op tot niets maakt. En aan de, de ene kant, want de mens loopt op twee voeten, ja of niet? Aan de rechterkant, aan de ene kant rechts, jij je gaat jezelf volledig opoveren. Dat is wat ook de Rabbi hier deed. Hij ging zitten bij de voeten van de Rabbi Shimon. Hij was ook bescheiden, hij voelde zichzelf beschaamd ja, niet beschaamd, maar schaamde zichzelf ten overzien van, die, van al die uh, lichtpilaren die daar zagen. Dat betekent dat hij de kracht nog niet had om voor hen zichzelf niet, niet te schamen. Schamen betekent dat hij de kracht nog niet had uh, om hen aan te kunnen, om met hen op dezelfde toonhoogte te spreken. Net ja, dat zoals kinderen, als die groei een beetje op, die schamen zich ook een beetje, zo so, zeg dat, omdat die is nog niet heeft uh, nog niet de, de kracht of dat en de bedoeling is dat hij maar aan de linkerkant weet wel weet hij wel precies wat hij wil, wat wat, zijn, wat is linkerkant hij ziet zijn hisseron zijn tekort. eigenlijk rechts ge, geeft hij zichzelf op over, etcetera, Maar links weet hij precies zijn eigen chissaron, wat hij wil bevatten. Eindelijk. Maar hij weet dat hij zelf kan dat niet doen. Men zegt, wat had men gezegd? Hij mag niet komen hier binnen. Ja? Hij mocht niet zien, Rabbi Shimon. Maar na zijn devotie, et cetera, kon hij binnenkomen. Eindelijk. Dus, dus we zien ook hier op de manier de kunnen we ook leren, op welke manier ook wij kunnen vooruitgaan. Want precies hetzelfde hebben we ook, wij hebben dezelfde struikelblokken. Aan de ene kant moet ik mij overgeven, mij cleanere mijzelf, mijzelf als het ware uh, hierad, Shamay, myself zelf um, vrees van de hemel hebben, en de andere kant, de andere kant uh, moet ik wel weten heel goed wat mijn gisteron is, als ik weet wat mijn tekort is, als een mens weet wat zijn tekort is dan is hij al halverwege naar zijn, naar zijn vervulling en dat is wat hij, waar, hij ons, waar hij zich mee bezighoudt en ook waar wij ons mee bezighouden. en Rabbi Giyah, Giyah betekent uh, leven. Rabbi hier in zijn naam zit Rabbi van het leven. Of Rabbi die verlangt naar het leven. Uh, ook in zijn naam zie je dat. Het, Jood ja, en dan nog een Jood Zit nog veel meer, maar we zullen het leren verder. De regel drie. We de ot nun wav zes en vijfd, uma go oma en hei die, die memtet die zwur en aid die shama me par parguda dat hij hoorde Rabbi Gia van de achterkant, van de pargoede, van het, uh, letterlijk is het, van het uh, gordijn, van, het, van de gordijn, van, van, hij hoorde van, acht, van, af, van achter de gordijn, het gordijn, de malka dat de koning me vaak het Yoma bezoekt, elke dag, vier Vida, vidakir le ilata en uh, herinnerd zich de Hazele die shakivat le afra, die welke gazelle licht in de uh, stof der aarde. Oh, Be en hij schopt, schopt, ja, schopt zoals men dat schopt tegen iets en hij schopt Bahusha'ata en hij schopt uh, in, op dat uur, schopt hij betlaat tegen de drie, de volgende pagina, samen te, tegen de drie, laat me ja schieten, rekenen, let op. En hij schop tegen de 390 uh, rekkieën, uh, uitspansels. We straks zullen we het allemaal ervaren, wat hij zegt ons van die 300, ne, 390 uitspansels. We gaan hoe meer tijd in we zijn gekomen en allen uh, uh, Zeg je dat? Mertatien. Alle We. Zeg dat? beven En een ander woord. Wat nog meer bestaat nog. Ja. Trillen. Alle trillen. Ja. trillen. De, de eerste is. Het. Alle allen trillen en beven voor hem. Punt. Na de punt. Wij... Orit de maaien... Alda, da, twee vijnafli inondemayen retieghien, ki ish ki echa lego yama raba. U minondemayen kam kaim hahu tri mimana de yama. De kaim ve kadíš šme de malka we kabel alle, le mewala, kool, de volgende pagina, zeventag, de eerste twee regels, alleen, we komen niet zo ver, met de eerste twee regels, de eerste regel, de eerste regel van de zoger Mei de breshit, we kan, we le leho, Bashat het idkanshun, Kol amaya, ammaya, al amakadisha twei, Maya maja, tweidavrun, bene givo punt. Nieuw las er een pauze. En dan gaan we verder.